Groot-Brittannië gaat zich soepel opstellen bij nieuwe onderhandelingen over de terugbetaling van de te tegoede Als we ons geld maar terugkrijgen, vinden de Britten. Bijna de hele IJslandse bevolking verviert gisteren de terugbetalingsregeling met Groot-Brittannië en Nederland. Het gaat om een bedrag van 3,8 miljard euro dat beide landen aan rekeninghouders van de failliete isafe hebben voorgeschoten. Minister De Jager heeft nog niet gereageerd.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 In Irak worden op dit moment de stemmen geteld van de parlementsverkiezingen. Bijna 19 miljoen Irakezen konden stemmen. Het lijkt erop dat de opkomst hoger was dan de vorige keer. Ook vandaag vielen er weer doden bij aanslagen. Alleen al bij één aanslag op een flatgebouw in Baghdad kwamen 25 mensen om. Bij de stad Jos in Nigeria zijn opnieuw doden gevallen bij geweld tussen christenen en moslims. Een verslaggever zag in een dorp zo'n honderd doden liggen en in een ziekenhuis in Jos lagen ook tientallen lijken. Een islamitische herders beschoten een christelijk dorp met vuurwapens en richtten daarna met kapmessen een bloedbad aan. Het gebied ligt tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden van Nigeria.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 En we proberen ook bekende Nederlanders een nachtje mee te laten slapen. Of misschien wel burgemeester Niek Meijer, die een nachtje wil blijven slapen. Ja, dat is het idee erachter. Ja, want ze slapen ook in dat huis. En dat is ja, een week? Ja, het is een week lang. Van ja. zaterdag 17 tot 4, zaterdag 24 juli. En het doel is zoveel mogelijk geld ophalen? Ja, zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting Fight Cancer. En ken je die stichting zelf ook goed van binnenuit?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 Waardoor ik in een hoekje zachtjes in mezelf zei: Ik wil hier niet blijven, als gij met een traan. Voor beiden is het beter als ik even weg zou gaan. Want verliefd zijn is mijn leuke.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 evenementen? Ja, nou niet echt evenementen, maar uh, reclame voor voor uh, voor kroegen, uh, benaderen kroegen. Ja, of ze die artiesten willen ja, willen afnemen. Ja. En uh, op die manier proberen we die kant ook te gaan, uh, gaan okay. stimuleren. Dus, en dat is vooral in Zandvoort, benader je de gelegenheden, zeg maar, de kroegen en de.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 als je hè, wat je nu zegt, er zijn partijen, heb je.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 Wat ik zeg, wil je Gerard Joling of Gordon mm. op je podium hebben? Geen probleem, dat uh, oneindelijk mensen. is. het een kostenplaatje aan misschien? Ja, <laughs> het kostenplaatje is iets hoger. <laughs> maar ja, het is wel mogelijk en het is ook via ons te boeken. En omdat we ja, zaken doen met Jan Viss en Berk Nieuws, kunnen we vaak ook tegen een goedkope tarief uh, ja, grote ja, artiesten uit. leveren. Okay. Dus uh, ja, dat is... Uh,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 I love that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 Dus oh, ook ook, uh, ook ja. van on-air artiesten, die vind je ook gewoon op die website. Uh, oh, ja. Sommige artiesten van on-air events hebben gewoon ook hun uh, ja, cereetje uitgebracht en die verkopen wij ook dan op die website. Ja, okay. ja. En de on-air events talenten? Ja, daar kan Pascal natuurlijk heel <laughs> veel over vertellen. Hij is met het idee gekomen en ja, ik ben heel erg blij met dat idee, kan ik alleen maar zeggen.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 de... Aan te sterken. Ja, ja, wat onze kant daarvan in ieder geval. Ja, dat is wel een kant. Je had het over uh, zandvoortsartiesten. Maar na drie uh, talentenjachten, zo noem ik het misschien even <laughs> verkeerd. Maar dat zijn de talenten misschien hier wel op. Is het alleen voor zandvoort of ook daarbuiten? Nee. naar buiten? Het is, uh, wordt, er wordt reclame gemaakt in de regio. Okay. Uh, via Hive's en andere internetprogramma's uh, wordt uh, zelfs gewoon door heel Nederland reclame gemaakt. Oh, ja. Ik kreeg gisteren nog een aanmelding uit Culemborg. Je dus, uh... hoeft niet uit Zandvoort te nee, komen. Nee, je hoeft niet okay. uit Zandvoort te komen. Nee, dat ja. is het, uh, dat is... Iedereen uit Nederland kan ja. meedoen ja. in Zandvoort. Ja, in zandvoort. Oh.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 Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse on a cherry tree. Ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, Don't look back, just keep on walking. With the big black horse, I look this way, you He said. Hey,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 one for me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 Dus ja. geen, we hebben geen uh, richtlijn. Het maakt richtlijn. Ook niet uit of je jazz of klassiek speelt, of nee. pop of niet. Nee, nee alles uh, kan. Maar het gaat moet individueel zijn. Het is, moet solo zijn en er ja. moet gezongen worden. Dat, oh, okay, is, dat, is dat, is, dat is de enige voorwaarde die wij stellen. Ja. Ja. Nou, dat zou mooi zijn dat de mensen die daar dan weer spelen, weer geboekt uh, kunnen worden, natuurlijk. Als uh, we denken: hé, hey, dat is een talent. Ja.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 <laughs> nou, dit, dit, was, dit was even uit mijn hoofd, volgens mij Eindhoven of zo. Oh, dit is een tijdje ver weg. Ja, ja, maar, we het is ook, hier. maar dit evenement en vele evenementen van On Air Defense promoten we echt door heel Nederland. Dus ja, het is ook oh, weer ja. het promotie voor Zandvoort. Dus we maken ja. dat de Eindhovenaren bijvoorbeeld uh, zin hebben in Zandvoort, ja, <laughs> om het zo nou, maar te zeggen. Nou. Toe met een hele club, ja. kijk ja. hoe die uh, ja. artiest het eraf van afbrengt natuurlijk.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 moet je even de wegen weten, want ze weer verder kunnen. Ja, ja gelukkig <laughs> hebben wij gewoon heel veel uh, connecties al. En uh, ja, we hebben het nog niet genoemd, ja, maar tijd tijdens, ja. tijdens het evenement bij de finale zullen er ook diverse scouts aanwezig zijn. Ja. Uh, van uh, Sony Music komen er zoveel mm. mensen van Berg Music, dus dat zijn de grote platenmaatschappijen van Nederland. Oh, die april. zijn er ook al bij soms. Die komen, die komen wel kijken in 9 april. Ja. Oh, dat uh, is wel spannend. Mensen. En je merkt ook echt, nog even terug nou naar het kunstenstein. Uh,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 Ik denk dat dat een heel belangrijk punt van ons bedrijf is.